Het is goed om jullie allemaal weer uh, te zien. Het is toch altijd weer een zeven ja, dagen voordat we elkaar weer zien. Natuurlijk zien we elkaar hè, soms als we bij een connectgroep zitten door de week. Maar dan is het toch heel goed om zo weer bij elkaar te zijn. En uh, ja, ik zie er ook echt naar uit. Ik weet niet of jullie de afgelopen weken geweest zijn, maar we zijn in een serie... die heet God ontmoeten. Jezus ontmoeten. En in die serie zijn we eigenlijk verhalen in de evangelie gaan lezen waarin mensen, mensen zoals jij en ik, gebroken mensen, mensen met twijfel, mensen met problemen, een ontmoeting hebben met Jezus. En in die verhalen lezen we wat er dan gebeurt als mensen een ontmoeting met Jezus hebben. En eigenlijk, wat is het doel van die serie? Jezus ontmoeten, dat we meer gaan beseffen hoeveel Jezus van ons houdt en dat wij ook meer van Jezus gaan houden. En hoe die relatie met Jezus ons kan veranderen. En vandaag en volgende week hebben we nog, uh, nog een week in deze serie Jezus ontmoeten. En vandaag wil ik een verhaal lezen waarin twee zussen, Martha en Maria, een ontmoeting hebben met Jezus. En wat er dan gebeurt en hoe ze daarop reageren. En um, de, als het goed is, ligt er zo'n Bijbel onder je uh, Bank, dus pak hem bij de hand, dan kun je meelezen. Um, en je kunt het stukje wat we gaan lezen vinden op bladzijde 1636. Dus de Bijbel onder je bank. Lukas 10, vers 38 tot 42. Dus bladzijde 1636. En ik heb hem ook hier op het scherm. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woorden luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei ze, Heer, trekt u zich er niet van aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt? En Jezus antwoordde en zei tegen haar, Marta, Marta, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Nou, als ik zo'n verhaal lees, dan probeer ik me dat altijd een beetje zo voor te stellen. En ja, als je dat verhaal leest, dan zie je hoe Martha echt alles uit de kast heeft gehaald om Jezus als een koning te verwelkomen. Ze heeft... De, de rode lopen uitgerold. En ze doet echt alles om Jezus welkom te voelen. Uh, ze slooft zich gigantisch voor hem uit. Ik, ik kan me voorstellen dat Martha haar mouwen opgestroopt heeft. Helemaal bezweet voorhoofd. Druk gestrekt. Een, een schort voor met vlekken erop. Druk in de weer met potten en pannen. Uh, pasteitjes in de oven. En een heerlijke groentesoep op het vuur. Maar terwijl ze zo gigantisch druk bezig is... Vergeet ze degene voor wie ze het doet. En heeft ze helemaal geen tijd om überhaupt naar Jezus om te kijken en naar Jezus te luisteren. Goedemorgen. Hoe anders haar zusje Maria. Maria is de rust zelve. Die zit gewoon heerlijk op de bank met een kopje thee, lekker bij Jezus, lekker te chillen, te praten met Jezus, te genieten van zijn aanwezigheid. En weet je, ik kan me eerlijk gezegd de, de irritatie van, van Marta wel een beetje voorstellen. Zij werkt zich helemaal het apelazeres, terwijl Maria daar alleen maar een beetje op de gat zit. En daarom zegt ze ook, hier, hoe kunt u dat nou goed vinden dat mijn zus hier maar een beetje zit en ik al het werk moet doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Maar Jezus is dus blijkbaar wat minder onder de indruk van haar klaarzang. want Jezus zegt: Marta, Marta, wat, wat maak je je toch druk? Slechts één ding is nodig, en Maria heeft dat gekozen, en het zal niet van haar afgenomen worden. Slechts één ding is nodig. Eén ding. Dat is niet veel, hè? Sterker nog, dat is heel weinig. Slechts één ding is nodig, zegt Jezus tegen ons. Weet je, als, als ik dat zo hoor, dan denk ik van, oh, we maken het onszelf ook zo ongelooflijk ingewikkeld soms. We maken onszelf zo ongelooflijk druk. We moeten zo ongelooflijk veel van onszelf en van anderen. We willen niks missen. Ook als christenen, of misschien juist als christenen, denken we dat we altijd bezig moeten zijn. En Jezus zegt, nee, slechts één ding is nodig. En dat is aan mijn voeten zitten. En naar mijn woorden luisteren. En gewoon die tijd met mij door te brengen. Bij mij te zijn. In het Engels zeggen ze, we're not human doings, we're human beings. Gewoon te zijn bij Jezus. En als je dit verhaal zo leest, dan gaat het dus eigenlijk maar over één ding. Onze relatie met Jezus. En dat is dus het bijzondere van dit verhaal. En eigenlijk het hele verhaal van de Bijbel, van Genesis tot openbaringen. Het verhaal dat die almachtige schepper van hemel en aarde, dat Hij ons blijkbaar zo de moeite waard vindt en zo belangrijk vindt dat die relatie... Met jou en mij wil, En dat hij dat zo graag wou. Dat hij alles heeft gedaan om dat mogelijk te maken. Die almachtige schepper van helemaal en aarde is zelfs naar deze aarde gekomen. Hè? Dat vieren we straks weer met kerst. Als mens. Als Jezus. En dat niet alleen. Hij leefde om te sterven. Hij ging naar het kruis. Om al onze zonde, al onze gebrokenheid op zich te nemen. Zodat er niets meer... ...tussen God en ons in hoeft te staan. Zodat wij die relatie met God kunnen hebben. Dus Jezus heeft alles gedaan. En hij verlangt ernaar om die tijd met ons door te brengen. Sterker nog, hij noemt ons zijn vrienden als wij hem gaan volgen. En hij wil niets liever dan die vriendschap te verdiepen, te versterken. Nou, dat klinkt misschien allemaal heel mooi, maar misschien ook een beetje vaag en abstract. Dus laten we... Die relatie met Jezus eens voorstellen als een prachtig, mooi gedekte tafel. En Jezus die wil met ons aan tafel. Hè? Prachtig gedekt, kaarsje aan, sfeermuziekje. En ik denk dat er drie manieren zijn waarop wij met onze relatie met Jezus omgaan. En de eerste is dat Jezus ons aan tafel uitnodigt... Maar in plaats van bij Jezus aan tafel te gaan zien, gedraag ik me als de ober. Ik ben zo druk, ik ben aan het rennen en aan het vliegen, en ik, ik kan niet bij Jezus aan tafel zijn, nee, ik moet dingen doen voor Jezus. Dus ik, ik kom bij Jezus' tafel, en voordat Jezus iets kan zeggen, zeg ik, alles naar wens hier, kan ik nog iets voor u doen, K wilt u nog wat water? Ehm... Um, wat, wat kan ik voor u doen? En voordat Jezus iets kan zeggen, ben ik alweer aan het rennen en aan het vliegen. En ben ik druk. Nou, be begrijp me niet verkeerd. Hard werken in zichzelf is niet slecht. Jezus die, die geeft Martha niet een, een vermaning omdat ze zo hard werkt. He, sommige van ons die werken keihard, ook voor oase en ik geloof dat God daar blij mee is. Het probleem met Martha is dat door haar vele activiteit en door haar drukte ze Jezus uit het oog verliest. He, we zijn zo druk dat we niet met Jezus aan tafel gaan. Nou, dat is de eerste manier waarop we met onze relatie omgaan. Dus wij zijn de ober. De tweede manier is precies het tegenovergestelde. Dus wij zitten aan tafel en Jezus komt eraan, die wil met ons aan tafel en wij behandelen hem als ober. Dus voordat hij aan tafel gaat zitten, zeggen wij, oké okay, hier, um, nou dit en dit en dit, um, ik wil graag een baan en neem alsjeblieft ook mijn hoofdpijn weg en voor de rest negeren we hem. We geven hem onze bestelling, we vertellen allemaal wat niet goed is en voor de rest negeren we hem. He, dat is wat je met een ober doet. Dat is dus de tweede manier. Nou, je begrijpt, dat is ook niet hoe het bedoeld is. Hoe het bedoeld is, is de derde manier. En dat is dat we echt met Jezus aan tafel gaan. Dat we onverdeelde aandacht voor elkaar hebben. Dat we naar elkaar luisteren. Dat we met elkaar praten. En dat we gewoon genieten van elkaars aanwezigheid. Hoe is het eigenlijk met je? Echt? Oh, wat mooi. Proost. Wat leuk. Wauw. Heerlijk, hè? Gewoon even samen zijn. Waar is bij jou het meeste sprake van? De eerste manier? Waarop jij de ober bent? Je bent vooral heel hard aan het werk voor Jezus. Je bent vooral heel veel aan het doen. Zelfs in je bidden of in je Bijbel lezen. Of die tweede manier, dat jij je Jezus eigenlijk voor het grootste gedeelte negeert, alleen als je hem nodig hebt, als je iets bij hem wilt bestellen. Of die derde manier. Of, misschien ben je hier vanochtend en je hebt misschien wel nog helemaal niet gehoord of je bent je er helemaal niet bewust van, of je durft het bijna niet te geloven, dat Jezus een relatie met jou wil aangaan. Een levende relatie, een intieme relatie. Dat dat mogelijk is. Weet je, hoe we hier ook zitten vanochtend. Jezus zegt tegen elk van ons, slechts één ding is nodig. Slechts één ding in dit leven. En dat is die relatie tussen jou en mij. En nu denk je misschien, ja, ja dat, dat weet ik en dat wil ik ook heel graag, maar hoe dan? Ik, ik heb alles geprobeerd, maar het lukt niet. Want het, het klinkt zo mooi, een relatie met Jezus, maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Dat is misschien wel de vraag die ik het meeste krijg als voorganger en heb, heb gekregen de afgelopen negen jaar. Hoe groei je nou in een relatie met God? Nou, misschien heb jij al een manier gevonden en die werkt voor jou. En als dat zo is, fantastisch. En dan kun je het meeste van wat ik nu ga zeggen eh, naast je neerleggen. Maar mijn idee is, mijn gevoel is dat heel veel van ons worstelen met hoe we die relatie met God kunnen, kunnen weergeven, kunnen verdiepen. Hoe we dat in ons dagelijks leven kunnen inpassen in alle drukte en alle afleidingen. Ik denk dat er heel veel van ons een beetje gefrustreerd zijn. We hebben het hard geprobeerd, een beetje teleurgesteld. Ik denk zelfs dat er mensen hier vanochtend zijn, die op het punt staan om het maar helemaal op te geven. Omdat het ons gewoon niet lukt. En weet je, laten, laten we eerlijk zijn. Vaak is het ook lastig. God is immers onzichtbaar. We kunnen hem niet aanraken. Hij is niet op bestelling tevoorschijn te roepen. Vaak voelen we niks. En hebben we het idee dat we tegen het plafond staan te praten. En daar kunnen we ook gewoon eerlijk over zijn... dat het soms best wel een worsteling is. En dat het soms heel veel strijd en discipline kost. En daarom wil ik vanochtend een manier geven die voor mij gewerkt heeft. Of nog steeds werkt. En ook voor heel veel andere christenen die ik spreek. En ik noem die manier de beste vijftien. De beste vijftien. Nou, en ik zeg niet dat dit de manier is, dit is een manier. Oké? Okay? En met die beste vijftien bedoel ik de beste vijftien minuten van onze dag. Weet jullie hoeveel minuten een dag heeft, trouwens? Iemand? 1440 minuten. Nou, dan moet het toch mogelijk zijn om 15 minuten apart te zetten, voor God alleen. Ik weet hoe druk we zijn met, met werk en met gezin en met vrienden en met, met tv en social media, maar het moet toch mogelijk zijn, elke dag... De beste 15 minuten apart te zetten alleen voor God. Ik kan wel zeggen: jongens, laten we gelijk 60 minuten doen, een uur. Maar het moet ook haalbaar zijn op de lange termijn. Mijn ervaring is, en ook van anderen, dat 15 minuten, dat, dat moet mogelijk zijn. En dat hoeft niet altijd ochtends. Vooral als je je kinderen naar school moet krijgen. Of je moet druk naar je werk, en je moet heel vroeg weg. Of je bent geen ochtendpersoon zoals ik. Dan werkt dat ochtends niet. Het kan ook smiddag, het kan ook s'avonds. Maar mijn ervaring is wel, als je het ochtends doet, dan is het het meest effectief voor de rest van je dag. Omdat je nog een hele dag hebt en dan is de rest van je dag heb je een andere focus. Dus de beste 15 minuten. Hoe zien die eruit? Nou, eerst vijf minuten van aanbidding. En waarom eerst aanbidding? Omdat het zo goed is om alle drukte en alle afleidingen en alles waar je je zorgen over maakt... Gewoon even te parkeren en je te focussen op God. Want wat gebeurt er dan als je je focus legt op God en niet op je, op je problemen en je zorgen? Dan wordt God steeds groter en dan worden je problemen eigenlijk steeds kleiner. Terwijl als we ons focussen op onze zorgen en problemen, dan wordt God steeds kleiner en dan worden onze zorgen steeds groter. Dus je begint met aanbidding. En iedereen kan dat. Daar hoef je niet voor te zingen. Je denkt misschien, hé, ik aanbidding, ik kan helemaal niet zingen. Zet gewoon een worship nummer op. Hè, en, en dat kunnen we allemaal. We hebben allemaal een, een, een cd-speler of een smartphone. Uh, zet gewoon een worship cd op die je hebt. Of zoek op YouTube uh, aanbidding of worship, of uh, worship list. En speel gewoon één of twee nummers af. En luister gewoon. Laat die woorden tot je doordringen. En richt je op God. En vertel God gewoon hoe mooi je hem vindt. En wat je, wat je aan hem waardeert. En hoe graag je naar verlangt om in zijn aanwezigheid te zijn. Dus eerste vijf minuten aanbidding. Dan de tweede vijf minuten de Bijbel. Weet je, het is zo goed om voordat we allemaal dingen aan God vertellen, om gewoon naar God te gaan te luisteren, voordat we ons verlanglijstje weer bij God neerleggen, gewoon te zeggen of te kijken wat God tegen ons te vertellen heeft. En de, de belangrijkste manier waarop God tot, tot ons spreekt, is de Bijbel. Hey, de Bijbel is niet zomaar een boek, maar dat is het boek volledig geïnspireerd door God. Het is Gods liefdesbrief aan ons. Dus neem gewoon vijf minuten om de Bijbel te lezen. Ik weet, niet, niet ieder van ons is een lezer, maar we kunnen toch wel één hoofdstuk lezen. Uit de psalmen of uit de evangeliën. En gewoon rustig, biddend, dat hoofdstuk te lezen. En gewoon God te vragen, Heer, wilt u tot me spreken? Door deze woorden. Dus als tweede de Bijbel. En dan als laatste, praten met God. Laat eerst die woorden die je net gelezen hebt, in dat hoofdstuk tot je doordringen. En gebruik die woorden die je gelezen hebt om vervolgens met God te praten. Vertel wat je, wat je aangesproken is in die woorden. Of wat je, wat je moeilijk vindt, wat je niet begrijpt. Of waar je Gods hulp bij nodig hebt. He, praat gewoon met God. En draag heel je dag aan hem op. Of vertel wat er net gebeurd is. En ik geloof echt dat als we die drie dingen doen. Vijftien minuten op een dag dat dat ons leven kan veranderen. Het kan ons leven positief beïnvloeden. Die vijftien minuten zijn alsof we aan tafel gaan met Jezus. Vijftien minuten. En dat heeft de invloed op de rest van onze dag. Vrienden, de tafel is gedekt. Jezus zit aan tafel. En hij zegt tegen ons... Maar één ding is nodig. Heb je daar een verlangen toe? Misschien niet. Vraag God om je dat verlangen te geven. Maar één ding is nodig. En weet je, als we elke dag met Jezus aan tafel gaan, dan zullen we, net zo als Maria, zullen we die ontmoeting met Jezus hebben. Dan zullen we luisteren naar zijn woorden, dan zullen we hem aanbidden, dan zullen we met hem praten, en dan krijgen we elke keer weer nieuwe inspiratie en kracht om hem net zoals Martha te dienen. Niet met frustratie en niet, niet met stress, maar gewoon vanuit geloof, hoop en liefde die God ons wil geven. Weet je, als, als Martha niet gelijk was gaan, gaan rennen en gaan vliegen en druk was gaan doen, maar eerst samen met Maria aan de voeten van Jezus had gezeten dan weet ik zeker dat ze daarna met veel meer effectiviteit, met veel meer vreugde en met veel minder stress Jezus had gediend. En dan was de kans groot geweest dat Maria en Jezus haar nog hoop hadden ook. En daarom wil ik jullie uitdagen om die tijd voor God elke dag apart te zetten. Die prioriteit te maken. Jezus zegt, maar één ding is nodig. En weet je, het laatste wat ik wil zeggen is dat onze relatie met Jezus niet individualistisch is. Het is belangrijk om die persoonlijke relatie te hebben, maar het is ook heel belangrijk om die te delen met anderen. En daarom is het zo mooi om elke zondag hier samen te komen, om dat geloof samen te beleven. En door de week samen te komen in een connectgroep. Of straks weer een alpha-cursus te doen, samen te groeien in geloof. Of één keer in de maand op zaterdagochtend hier een stilteochtend. Waarin we God kunnen ontmoeten. Of volgende week, waarin we avondmaal gaan vieren samen. Dat is de tafel die Jezus voorbereidt. Om een ontmoeting te hebben met Hem. Dus ik wil je vragen: wil je jezelf ook, ook voorbereiden voor volgende week? Te vragen: ben ik bereid om bij Jezus aan tafel te gaan? Zijn er misschien dingen die nog tussen mij. En God instaan, die ook te beleiden en daar vergeving voor te ontvangen. Jezus is daarvoor gestorven en opgestaan. Hij heeft alles gedaan. Het enige wat hij ons vraagt is om te komen. En weet je, dan kunnen we ook anderen weer gaan uitnodigen en vragen, kom ook aan die tafel. Weet je, die tafel is niet alleen voor twee gedekt, die tafel is oneindig lang. Die gaat hier eigenlijk door heel de zaal heen. En daarom hoop ik dat we ook steeds meer mensen gaan uitnodigen. Hey, kom bij ons aan tafel. Kom aan de tafel van Jezus. Amen.